Hallo, hier is weer Robert en deze keer ga ik het heel dicht bij huis zoeken. Ik wil het namelijk hebben over het gebouw waarin ik leef. Ik zit gevangen tussen muren van verlangen en hete vuren maken me bouw. Muren van verlangen, daar moet ik aan denken als ik mijn studentenfletje binnenkom lopen. Muren van verlangen. De muren van het complex waar ik woon zijn heel toevallig precies in de kleur van mijn verlangen. Namelijk knal, knetter, flamingo, roze. Kan het toepasselijker? Oh, de vele keren dat ik hier de liefde bedreef. De vele keren dat ik jongens hiermee naartoe nam. Die vrijheid, die schijnbaar absolute vrijheid. Oh, ik wil vluchten. Laat mij niet zuchten. Want mijn gevoel... Lang meer in en ik ben niet de enige. Iedere gang schijnt er een te hebben, een huishomo, één queen op nagenoeg elke afdeling. Procentueel moet dat kloppen en wat ik rechts en links zie, bevestigt dit alleen maar. Ook kijk beneden mij bijvoorbeeld: een kamertje op de begane grond, een kietserig kussentje op een ladykantje en een grote Madonna-poster aan de muur. Kan gewoon niet missen. Als ik losbreek uit die kooi van mijn vastgeroeste dromen, dan wordt het leven mooi en laat de wereld dan maar komen. En toch, de zekerheid en vrijheid waar ik zo vanzelfsprekend van uitga binnen deze veilige muren is erg relatief. Onlangs bleek een van de buitenmuren van het complex beklad. En de boodschap, met spraypaint op de muur gekalkt, loog er niet om. Waarom ben ik bang om uit mijn panzer los te branden? Blijf ik ingebreken bij het slaken van mijn banden? Eerst een Arabisch aandoende naam van een jongen die in een van de gangen blijkt te wonen. En daaronder de woorden vuil... Turkse nicht, vuil Turkse nicht. Waarom ben ik zo benepen? Voel ik mij beklemd, Mislukt en onbegrepen, verlegen en gered. Hoe veilig zijn deze muren nou werkelijk, vraag ik mij af. Hoe komen deze woorden van haat hier? Is er binnen deze muren angst, onzekerheid? Zit hier iemand in de knoop met zijn seksuele gevoelens? Ik heb subtiel een briefje in de bus gegooid van de bewuste jongen uit Solidariteit, want wat kon ik verder doen? Als ik nou eens al mijn schroom en schaamte overboord gooi en een zonder blikken zonder blozen, zomaar wat op losklooi dan ben ik misschien verloren, raak ik vast in de puree. Maar dan ben ik niet voor niets geboren, want dan maak ik wel wat mee. Iedere keer als ik mijn flat in of uitloop, diezelfde verachtelijke woorden die in ieder welkom thuis heten: vuil Turkse nicht, vuil Turkse nicht. Het is een teken aan de wand dat er nog heel wat moet gebeuren.